Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. De Goldse Kringen staat onder redactie van Els van Kemena, Lucie Roodbol, Leonard Joost, het Bernhard Robben en Ben Lone. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben... Voor nog twee gasten, namelijk Marije de Groot en Chef Verhoeven. We zijn in afwachting van Victor Retal Helmrich. Helm uh, en wij gaan uh, bespreken de tuin, hoek, Kalverstraat, uh, Tilburgseweg En de uh, de gemeentelijke herindeling, dat doen we met Chef. En als we met Chef gesproken hebben, dan zal het al allemaal niet doorgaan. Hè? Maar, uh, <laughs> Wat mij betreft niet, nee. Nee, nee, dat dacht ik ook wel. Uh, en nou gaan we eerst het rondje doen, Wat was er uh, in het nieuws. Ik weet niet of jullie uh, daarop hebben geprepareerd. Ik Onze als... telefonist, redacteur Leonard Joosten, die nodigt jullie altijd uit ja, om... Dat hebben wij die, die vraag hebben gekregen. Ja, en? En? Nou, het grappige is dat het onderwerp waar onze wethouder voor is, dat is natuurlijk het schrijnendste onderwerp. Zeker. Daar zal ik het even niet over hebben, dan loop ik voor de muziek uit. Mm -hmm. Maar wat mij eigenlijk deugd deed, en dat is geen groot krantnieuws, maar dat viel net, kreeg ik de uitstraling. Het is een van de belangrijke media hier. Ja, zeker, over zeker. Tetske, Stroeke, Taatske, hoe heet ze? En daar kreeg ik er helemaal goede zin van. Dat is nou een van de goedenaren waar ik gewoon eens goede ja, zin daar heb, ik. Heb, Ja, daar heb je inderdaad, hoef je Want maar alleen te zien. Tegen bij ik Bekker. zeg altijd, zeerske. Ja, Tjirtke. Ja, maar er naam. zit geen R in de naam, hoor. Het is taal. Ja, moet je het zonder. Je schrijft aan. het niet, maar uh, ja. als je het nou, zegt. goed, je hebt talen gestudeerd, jij kunt het weten. Maar goed, die vries, kwam Klaas, ja, maar toen kwam Klaas die bij Bekker tegen en toen was ze kinderspeelgoed aan het kopen. Kleurtjes en zo. En ja, in Golen moet je dan toch enige verantwoording afleggen waarvoor je dat aanschaft. En dat was voor haar Strijkersdag. En had ze 250 kindjes. Die een dag kwamen strijken. En ik maakte niet de fout om te denken dat het een wasstrijken was. was <laughs> maar inderdaad uh, strijken. En het enthousiasme. En ja, ja, ja, ja. altijd opgewekt. Oh, ja. En op te strijden. En het idealisme. Ja. Nou, zij is een van de mensen die zorgt dat zij, dat zij is van het goede nieuws. En dat vond ik leuk. Mm -hmm. Dat is zo. Ja, zeker. Ik vond toen in die voorstelling die er was. Ja. Met die violen aan het begin. was ook zo leuk met die ja. kinderen en wat ze deden. Ja, het is nou al is... Goolense, Goolense cultuur in Optima Forma. Ja. En dan denk ik, daar krijg je nou gewoon goede zin van. Er was al ja. nou zoveel gemopperd en gedaan. Maar dat is een en prachtig gezicht. Die hele kleintjes met die kleine viooltjes. <laughs> en dat, dat, dat strijken ja. op die viooltjes. Maar ze de ja. deden het ook goed. Ja, kom binnen Victor. Ik heb je al uh, aangekondigd. Oh, goed zo. Ook Victor retel Helmich is uh, oh, gearriveerd. Ja. Schuif aan. Goed, dus dat was jouw. Uh, dat was mijn opgewekte nieuw. Jouw opgewekte ook een nieuw. Een opgewekt nieuw. Ook opgewekt nieuw. Maar hem, wil jij daar zelf even een stoel pakken? Want die heb ik nou niet gepakt. Ik heb een opgewekt nieuwtje vanuit het Mill Hill College. Vond ik zo leuk. Er komt een avond, twee avonden. Kulto Mill Hill heet, heet dat. Hoe heet dat? Culto Mill Hill. Culto Mill Mil Mil Hill. Op 15 en 16 maart is dat. En dan is er een culturele avond. Vol toneel, dans, zang. Door leerlingen, die hebben allemaal eerst auditie moeten doen. Of ze wel iets presteerden. Toen dat zo bleek, zijn ze vanaf november aan het trainen. Aan het. Er is ook een regisseur die er heel hard aan werkt. Het atrium binnen Mill Hill is of wordt omgebouwd tot een theater. En dat wordt een spetterende avond. 15 april? Nee, maart. 15, 15 en 16 maart. En kun je daar zomaar naartoe? De zaal is open om half acht. De voorstelling begint om 8 uur. En je kunt kaartjes kopen elke dag tussen tien over tien en elf uur bij Milhill voor 5 euro. Nou, dat is toch geen geld voor een mooie avond, hè? Tien over tien. En het thema is Droom. Droom. En de toeschouwers kunnen gezien al het gerepeteerd en het gedoe... heel veel verwachten van mooie zang, dans, toneel. Mm -hmm. Nou, is dat geen leuk nieuwtje? Zeker leuk. Ook vrolijk, hè? Ook vrolijk. E, ook vrolijk. En het is al vlug, 15 en 16 maart. En dan las ik natuurlijk weer, is bijna niet te vermijden... <laughs> over de herinrichting van het plein Voor het gemeentehuis. Ja, dat is ook altijd. Mijn god, ik, ik denk, waarom moet dat nou weer? Misschien kan de wethouder dat. heb je er wel eens gereden met de auto. Ik er al Dat bij. is toch wel een, een lang gekoesterd verlangen dat dat uh, opnieuw eens uh, wordt uh, neergelegd? Ja, dat kan wel, maar ik allemaal snap het niet, niet. Maar zoals het er nu bij ligt, is er ook geen staaltje van. Uh, met die gele bultjes en. Uh, ja, dat kan ja. mij. Zou jij het zijn zo dan? laten liggen dan? Ik wel. Nee. En dat duurt tot, nee. tot aan de bouwvak. En daarna gaan ze nog eens een keer de stoep bevorderen. Heb je dat erg? Heel Er last van? Ja, daar heb ik last van. Echt? Ja, ik vind het de geldverspilling, denk ik. Oh, dat denk ik niet, dat weet ik zeker. En dat het allemaal zo lang duurt, daar heb ik helemaal last van. En dan gaan ze na de bouwvak, in nou, eind augustus, nog eens een keer dat stoepje bij het gezondheidscentrum doen. kan toch wel even hard werken en dan is dat stoepje toch ook maar zo zou je zo denken maar kennelijk heb ik geen enkele bijval Nee. Chef, die nee. houdt zijn mond stijf, dicht. Nee. Jij vindt het niet. Ik ben er niet van van mee is. eens. Nee. Nee. Wat nee. vind jij? Echt, ja, ik, ik kan van. me dat dus voorstellen dat het natuurlijk weer een ongelooflijke overlast geeft. Dat het zo lang duurt, ben ik het er een met je eens. hoor? Dat maar is, de rest niet. Nou ja, ik kan me voorstellen okay. dat wel voorstellen. Nou, Oké. Kan me ook niks schelen. Ik ja. heb mijn hart gelukt. Ja. Chef, had jij een leuk nieuwtje? Jazeker. Want behalve cultuur doen we in Goorlen ook aan sport. En iedere maandag kan je in de krant lezen hoe goed dat gaat met Goorlenaren die aan sport doen. Helaas was VOAP afgelast. Maar Riel heb me 3-0 achtergestaan en kwamen terug tot 3-3. Zo, Jammer kwam er, achterna, of kwam er nog achteraan dat het wel uh, ingebroken was in de kleedkamer. Maar goed, sportief hadden ze hun, uh, hun plicht toch gedaan. GSBW 2-0 gewonnen. Irene Wust, onovertroffen weer ja, dit weekend. Ja, ja, ja. Nou, het houdt niet op, vind ja. ik, hè, met sporten. Laat ik nog maar Willem 2 nog maar even buiten beschouwing laten. Dat komt misschien, misschien, misschien ook ja, ja. nog goed, dus. hè? Hey, yes. komen we dadelijk op Willem terug. Willem heeft ook gewonnen u heeft ook gehoord? Ja, Daar ja, uh, ben ik ook blij om, maar de, ja, daar zijn, zijn dan geen goolen naar. Ja. Nee, nee, nee heeft, veel, Maar nee. we dachten maar dat het hopeloos was. gool was. Goorlese maar het kan misschien nog, het kan misschien nog. Maar um, eens even kijken. Nou, over sport uh, gesproken, um, goolen was laatst eventjes op de kaart door een knokpartij uh, <laughs> tussen PSV en nee, tussen Feyenoord en Ajax supporters. Mm. Yeah. Uh, kan iemand mij vertellen waarom die in goolen met elkaar op de vuist gaan? Nou, dat, dat waren weliswaar, zoals ik de, als ik de krant mag geloven, uh, Ajax- en Feyenoord-supporters. Maar die waren, kwamen wel hier uit de regio. En die kwamen eruit Esbeek, als ik me niet vergis, en Tilvarenbeek, uit Goorland en Tilburg. Dus dat zijn geen mensen uit Rotterdam of Amsterdam. Oh, nee, nee, maar je nee, hebt nee. ook hier mensen die een seizoenkaart van PSV of van Feyenoord of van Ajax hebben. Mm -hmm. Nou ja, en die ontmoeten elkaar in Goorla en kregen dus een, een meningsverschil over uh, de kwaliteit. Die zaten, van hun... als ik de krant weer mag geloven, om drie uur s'nachts in een eetgelegenheid en kregen daar woorden, ja. Ik kreeg, ik als achterbuurvrouw, ik heb geïnformeerd, ik lag in mijn bed, het gebeurde in mijn achtertuin bijna. Het gebeurde in jouw achtertuin. En ik heb het allemaal moeten missen en ik begreep dat het eigenlijk nou toevallig in het nieuws kwam, maar dat het in deze tijden een gemiddelde kloppartij was die toch regelmatig in de stad voorkomt en... Ja, het is niet goed het, te praten, maar het is niet zo revolutionair... als dat ik inderdaad in het buitenland een ja. sms kreeg... wordt de competitie in Goorlen beslecht, want zo is het niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Goed. Nou, goed. Jammer hè, dat hij niet in Goorlen beslecht wordt. Althans, ja, niet met vechten, maar ja, op ja, anderszins. Ben ik ook weer op de hoogte, maar uh, dat was trouwens ook uh, mijn enige vraag en uh, mijn enige nieuws. Uh, doe jij ook nog mee, Victor, uh, wat was er in het nieuws? Uh, ja, wat was er in het nieuws... Uh, in het Goordens nieuws, ja, dat dat, dat aangegeven, is ook al uh, de vernieuwing van het Oranjeplein. Dat was mij opgevallen. Maar uh, wat, wat vandaag in het nieuws was, dat, uh, dat is precies waar waar wij mee bezig zijn. Dat vond ik al de, de kop in het, in het Brabant slagblad. Uh, uh, het groenbeheer moet anders in Nederland. Mm -hmm. Een uitspraak van uh, de staatssecretaris. Uh, nou, dat, dat is natuurlijk de koor op de molen van waar, waar wij mee bezig zijn. En dat is ook niet toevallig natuurlijk, omdat wij mee... Uh, ...reageren op een ontwikkeling die al langer gaande is in Nederland... ...waarin gesproken wordt om uh, burgers te betrekken, zoveel mogelijk... ...bij zaken die voorheen vooral door de overheid werden gedaan. Werd groenbeheer door de overheid Nee, groenbeheer. Dus groenbeheer. Groenbeheer. Ja, groenbeheer. groenbeheer. groenbeheer. groenbeheer. Uh, denk deed als, dat staats, anders sta, denk Ik dacht dat dat iets van de gemeente was, het, het beheer maar van de, het groen. Maar de overheid is de gemeente hoor. Ja, maar niet de landelijke overheid. Nee, maar de overheid is het een in nieuw inzicht... In zijn algemeenheid, de overheid. De Eigenlijk sprak zij voornamelijk voor over de grote, grote natuurgebieden. Oh, dat kan, dat is meer. Maar op, op kleinere ja. schaal speelt precies hetzelfde. Ja. Wow. Jawel, maar jawel, de gemeente is ook overheid, natuurlijk. Ja. Ah, allicht. Allee, ik had nog een heel klein leuk. Oh, ja, een klein leuk. Maar nee. Het laag niveau stond niet eens in de krant. Ja. Maar het was meer wat men hoort. Niet eens in de wandelgang, trouwens. Onze gedeputeerde van cultuur, onder andere, die komt tegen Horle wonen. Dat bedoel ik. Zo. So. Uh, dus Goorle stijgt in de vaart der volkeren. En die. Uh, Hoe heet die? Uh, Brigitte van Haafte. Brigitte van Haafte. Ja. Nooit van gehoord. Nou, dan zullen nee. we haar uitnodigen. Zij is, plan, uh, zij is uh, gedeputeerde cultuur in de provincie. Oh, ja. Dus ik vond het wel leuk. We, weer eens, uh, we moeten het wel allemaal binnen de grens hebben. Hè? Want het heeft altijd wie het dichtst bij het vuur zit en zo. Waarom zich het best? Zo is het maar net. Nou, prima. Nou, leuk niet. Nou, dan moet je die naam opschrijven. Brigitte neemtje. van, van Haften. keer uit voor voor kringen, ja, het Brigitte leuk. van Haften. Ze dus krijgt 1 juni te sluiting. Oh, September. Van welke politieke kleur is die? CDA, CDA. denk ik. Ze CDA, zijn nou ja, onze gedierte. Ik oh. nee, ben democratisch genoeg als het <laughs> Onze van Brabant noem ik het dan. Oh, Brabants gedeputeerden. Ons aller gedeputeerden. Ik ken ook mijn het niet. Ons ja. Alle ja, gedeputeerden. Ons aller gedeputeerden. precies. Sorry. Nee, maar mooi, mooi, mooi. Nou goed, uh, nietjes genoeg. Veel vrolijke nietjes deze keer. Nou, uh, wel, mooi. Uh, dan gaan we naar ons eerste onderwerp. Namelijk Marij en Victor. Jullie uh, uh, zijn regelmatig in het nieuws. Nou, vanwege dat uh, stukje. Uh, uh, dat uh, daar ligt tussen Kalverstraat en Tilburgse Weg. Dat mag uh, ingevuld worden. Uh, was al een beetje ingevuld door het biodiversiteitsteam. Daar was uh, onkruid gezaaid en, en uh, dat, dat, uh, dat moest uh, mooi worden. Uh. Oh, nee, nee. Als, ik, als ik iets verkeerd zeg, dan, uh, dan corrigeer me maar. Maar uh, het ziet er naar uit dat, dat er uh, nu uh, wat gaat gebeuren. Er is een uh, bijeenkomst belegd in het Jan van Bezouw. Zaterdag. En ja. Ja. zou je daar eens over willen vertellen, Marij, ja. over die bijeenkomst? Nou, jullie zijn genoegzaam al geïnformeerd over de ontwikkelingen op die hoek... met mijn buurman naast mij, wethouder van Bouwen, zeg ik even makkelijk. Uh, die zal uh, dus zeker uit respect voor hem... begin ik met te zeggen dat het landje primair als doel heeft dat het bebouwd wordt met mooie dingen... En daar is de wethouder druk mee doende. Dat is zijn kerndoel natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar in afwachting van zijn prachtige resultaten... die toch zeker niet te verwachten zijn binnen nu en een jaar of... 10. Nee, we houden het... Nou, minimaal drie, drie? taxeer ik. Drie. Als er morgen een slimmerie komt en ze hebben alles op een rij... nou, als er over drie jaar dan een schop in de grond staat, gaat, dan mag je blij zijn. Dat is dus één, hè? dat is het uitgangspunt. Maar het is zo dat wij uh, commentaar erop geleverd hebben in de algemene beschouwingen. Eigenlijk gewoon naar aanleiding van uitspraken van burgers. En uh, dat het er niet uitzag. En van teen kwam het ander, want... Uh, ...aanvankelijk was het zo, dan zit er een politieke lucht aan. Nou, die heb ik direct eraf gedaan, want uh, ik spreek als centrumbewoner... Uh, ...Golense burger en niet als politiek. Want uh, dat is veel makkelijker, want iedereen heeft dat van... ...oh, is het iets van een clubje A of club B, dat doe ik niet mee hoor. Nou, toen hebben we het uitgezocht en het kwam er eigenlijk op neer... ...dat het B-team al nuttig bezig was geweest in hun uh, uh, zaaien van uh, zomerbloemen... Niet zijn okay. <laughs> de onkruid. Niet zijn de onkruid. Ja, dat is even gecorrigeerd. Ja. Maar, uh, dus die waren al ijverig bezig. Maar daar uh, was verder eigenlijk ook niet veel uh, eer aan te behalen. Uh, en uh, zij hebben toen ook pogingen ondernomen om bij de woonstichting voet aan de grond te krijgen. En dat is toen eigenlijk ook een beetje afgehouden. En toen hebben wij, ik zei de gek en nog wat. Uh, een beetje door zit te zeuren. En uh, ja, het past gewoon helemaal in het tijdsbeeld. En uh, Victor zegt het vanuit zijn groene optiek... maar ik zeg, zeg het vanuit mijn uh, verantwoordelijke burger... en initiatiefrijke burger optiek. En dat wil zeggen van... Uh, wij proberen nu het voor elkaar te krijgen... dat dat grondje ingericht wordt. We hebben daar ongelooflijk veel positieve reacties op gehad. Ook de, die stukjes in de krant, die heb jij ook gezien... Uh, op het gemeentehuis, want ik vind dat je altijd moet proberen zaken samen te doen... en het is niet zo dat wij daartegen... maar die zijn ook zeer coöperatief. Dus uh, hoofd, uh, meneer Stenen en zo, Stenen Leggen en zo... die heb ik gevraagd wat het zou kosten. Uh, gewoon om het beeld zuiver te krijgen van... wat kost dit in natura en in handjes en aan geld... om dit op een mooie manier voor elkaar te krijgen... Uh, de tekening hebben we eigenlijk, het ins, de invulling als zodanig. Daar hebben we heel wat discussies over gehad met het B-team. Want het is eigenlijk, nu is het 1 en 1 is 3. Namelijk het B-team heeft een, ook een zeer uitgesproken visie op biodiversiteit. Ja. En dat is soms wat exclusief, zal ik maar zeggen, voor de gewone... Uh, uh, soms te moeilijk voor een gewoon mens, zal ik maar zeggen. Of te moeilijk, misschien te ingewikkeld. Maar in ieder geval, de visie van het B-team is volledig geïntegreerd in het plan. Namelijk de visie van de gewone man, waar ik mezelf in dit geval onder schaar... Uh, schaar is dat het vriendelijk, toegankelijk, uh, uh, mooi, rustig... Nou, dat heb je allemaal in de krant kunnen lezen. Ja, merken. dat is een plannetje gekomen in de, ja. in de krant. Is en? dat plan... Is dat, dat is het conceptplan. Wat Het resultaat is wat Victor getekend heeft. Ja. Maar dat is een conceptplan. En dan nou kom ik op zaterdag. Toen hebben wij dus... In het krantje dus reclame maakt om zaterdag ja. bijeen te komen voor alle mensen die slim, handig, belangstellend of mm. anderszins waren. En toen zijn er weer een aantal uh, uh, mensen geweest die hun insteek hadden. Ik ben er wijzer van geworden, Victor waarschijnlijk ook. En dat is in de, in de praktische sfeer dat je zegt, uh, bijvoorbeeld het feit dat die bloemen het niet zo goed doen, had er toch mee te maken dat er die grond eigenlijk Geen goede ondergrond was. Dus uh, uh, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Dus nou, nou gaan we. De, woensdag komt weer het kerngroepje bijeen. En dan hebben we zo'n uh, chef Oerlemans. Weet je, ik heb nergens verstand van. Dus je moet mensen kennen die ergens verstand maar van heb hebben. chef was er ook bij. Die was er zaterdag ook. Er waren zaterdag ongeveer dertig man. En het was een heel divers gezelschap. Ik vond het ontzettend leuk om te zien... hoe je hele diverse uh, figuren... met hele andere doelen bij elkaar krijgt. Namelijk de mensen... zelfs uit Tilburg was er een mevrouw... van, van het rode Bietje. Dus die graag oh ja, met ja. kruidentuintjes mm -hmm. en, en, en wilde tuinieren. Er waren, die waren redelijk vertegenwoordigd. Maar er waren ook gewoon mensen... die uh, ouder waren... en eigenlijk gewoon ergens bij wilde horen en meedoen. En dat is eigenlijk ook een van de aardigheden. Dat je zegt, nou, als je zoiets probeert te organiseren... moet je natuurlijk eerst de materie organiseren... van uh, die bodem en een stoepie en van alles. Maar vervolgens het echt het inrichten en het maken... boven de basis waar je echt uh, mm. mensen en machines soms voor nodig hebt. Uh, en Victor is dan de grote creatieveling. Uh, dat je een aantal mensen hebt die gewoon heel graag onder leiding van... Komen uh, tuinieren, ja. stenen, staan, Zullen we Victor al te vragen. Uh, wat, uh, wat zaterdag heeft opgeleverd? Ja, zaterdag was voor mij echt een, uh, een hele, hele prettige dag. omdat ik merkte dat uh, daar waar wij over gesproken hadden vooraf. Uh, het B-team met Marije. om uh, te proberen uh, van, uh, van, uh, van de nood een deugd te maken. het feit dat uh, dat uh, biodiversiteitsveldje. dat ingezaaid was door, uh, door een uh, hovenier. Uh, uh, naar inlichtingen via ons, uh, was eigenlijk niet ideaal vanaf het begin. Dat wil ik nog even naar voren brengen. In het mengsel zat ook gras. Ja. En dat heeft ertoe geleid dat uh, na twee, in het tweede jaar het een stuk minder was als, uh, als het eerste jaar. Ja. Dus het was in die af het ging af. Ja. Het, het, ging, uh, het ging achteruit, uh, ging achteruit zo, zo moet ik zeggen, ja. Dus... Uh, uh, wij waren er ook al over aan het nadenken van wat kunnen we daarmee doen. En, en gelukkig uh, spoorden het, uh, het idee van, van Marije en vanuit de gemeente ook, waren er ook geluiden, om daar iets anders mee te doen. En toen zijn we, hebben we de koppen bij elkaar gestoken. En aan mij als uh, ontwerper uh, werd de vraag gesteld ook van uh, kun, kun je nou iets doen met, uh, met, die, met, die, met, de, met de bezwaren ten aanzien van de biodiversiteit. Maar ook ervoor zorgen vanuit mijn achterban dat de biodiversiteit toch wel weer gewaarborgd werd. Ja. En zodoende is er dus, heb ik uh, afgelopen zaterdag dat plan gepresenteerd. En ik was heel blij om te merken dat het toch gelukt was... om alle partijen, alle, alle mensen die niet op voorhand voor biodiversiteit uh, zijn... toch enthousiast te krijgen. En, en ik denk Iedereen dat dat de tevreden. grootste is. Iedereen tevreden, ja, dat is ah, absoluut. Dat is uh, zeldzaam, hè? Ja, dat was echt... Ja, dat een, een, een, ik kreeg daar erg veel energie van, ja, laat <laughs> nee, ik het zo ja, zeggen. Ja, zo. Ja. En uh, het, het aardige is nu ook dat, uh, dat het een voortgang uh, krijgt. En, uh, we hebben nou gesprekken met de hoveniers uit, een aantal hoveniers uitgehoorlen. En die gaan een, een, een, een, een echt een substantiële bijdrage leveren. aan de, Of die, zijn, uh, die willen een substantiële bijdrage leveren, moet ik zeggen. Om het gerealiseerd te krijgen. Hoveniers, maar ook uh, gewoon uh, particulieren van particulieren. mensen die de handen uit de mouwen willen steken. Ja, en, uh, maar het aardige is dat het plan dusdanig is dat er ook mensen die helemaal geen enkel vak beheersen, toch... Kunnen spitten. K kunnen spitten, kunnen stapelen, kunnen meehelpen in het realiseren. Maar Kun je we zijn ook... een beetje vertellen hoe het plan eruit ziet voor de luisteraar? Uh, ja, in grote lijn is het zo dat het grootste bezwaar uh, gold dat, mensen, uh, dat het terrein niet toegankelijk was. Ja. Men moest omheen lopen. Ja. Dat vervelende hek. Ja, dat alleen, was één. Kijk. Dus één van de dingen die in het plan zitten is dat er een doorsteek is vanuit het kloosterplein over het terrein en dan passeer je een centraal gedeelte van het, van het parkje... en dan kom je zo bij de parkeergarage of bij de winkelstraat aan de Kalverstraat. Dat centrale deel, dat is heel belangrijk, want daar kunnen mensen in de zon zitten. Er is een plek gecreëerd, met eenvoudige middelen, om daar lekker in de zon te gaan zitten... met, de rug, uh, met, met, met een, een rugdekking van groen en het, een uitzicht op, op groen ook weer. Nieuwe bomen die we dan gaan planten op het stukje wat... Uh, ...eigenlijk uh, zicht geeft op de lelijke containers... ...en de achterkanten van de hovel. Dus er wordt een, een plek gecreëerd... Dat zit je met de rug naartoe, neem ik aan. Nee, nee. nee, nee je, met, je, met de, neem de rug, rug naar de Met de rug naar de Kalverstraat oh. en je gezicht naar de hovel. Ja. En dan uh, is het terrein, terrein dus als een, als een soort kom ingericht... ...met, met een groene, groene rand. Uh, er en wij dus staan voor die containers, die groene ja, rand. Ja, ja, ja. Ja. En het aardige is ook dat we bedacht hebben... ...dat je heel veel materialen en plantgoed kunt gebruiken... Zonder dat dat veel geld kost. Uh, de stenen bijvoorbeeld, dat zijn stenen die op de werf van de gemeente liggen. Oh, ja. En die daar ons. toch opgestapeld liggen. Ja. Dan kunnen we ze ook heel netjes opstapelen, op een, op een creatieve manier, in het park. Ja. De bomen zouden, kunnen, zouden leenbomen kunnen zijn van, uh, van hoveniers of boomkwekers, die daar gestald worden. En het, er hoeft is ook nog... het hoeft niet veel geld te kosten. En het belangrijkste is ook nog dat, voor wat betreft educatie en biodiversiteit, er ook rekening is gehouden met kruidentuintjes die opgenomen zijn in het ontwerp. Dus niet echt als uh, plan, uh, plantvakken, maar gewoon in het ontwerp meegenomen... waar uh, scholen en, uh, en, en geïnteresseerden, zoals die, die mevrouw van het rode bietje... die zich ook aanmeldde, ja. wilde daar dolgraag ook aan de gang gaan. Ja. Dus uh, een soort creatief, uh, uh, uh, uh, educatief element uh, er ook in. Ah, zeg aan wat het uh, toch kost, komt dat uit het bruisfonds? Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, het uitgangspunt is, want de wethouder die er zaterdagmorgen was... Maar ik had de andere, het zat niet zo gauw in mijn bestand. Dus het was niet eens persoonlijk. Maar de toevallig zat hij wel. Uh, die zei ook al uh, wat onrustig. Jullie gaan hier toch niet royaal zeggen. De gemeente gaat alles betalen. Ik zeg, nee. Ik zei wat dat betreft. Denk ik uh, dat we met het principe uh, te werk moeten gaan. Zo goedkoop mogelijk. Eigen handjes, vrijwilligers, gebruikte materialen. En wat ons eigenlijk... Uh, bijvoorbeeld, je kunt een amateur het grondwerk of, of, of stenen leggen, daar moet je wel een beetje voor doorgeleerd te hebben. Daar moet je ergens verstand van hebben. Ja. Nou, dus, maar dan gaan we kijken hoe we dat zo goedkoop mogelijk kunnen regelen. En we hebben de middenstand, zo heet het niet meer, hè? in ieder geval de centrummanager. De ondernemers. De ondernemers, hebben wij aangesproken. Maar ja, kijk, iedereen piept natuurlijk, ik heb geen geld, maar het, het, er zijn toch wel hele leuke perspectieven, ook in Natura, dus en de kennis en de handjes. Ja, en ik heb liever een plantje dan een tientje. En verder moeten we dan gewoon kijken hoe ver we komen. En wat we misschien... Dat Bij de gemeente zullen we ook te biechten gaan. Maar dan moeten we wel alle velden verkend hebben van wat zijn de mogelijkheden. Want de gemeente is natuurlijk niet... Dat zal te makkelijk zijn. Hè? We verzinnen wat en we gaan bij de gemeente langs met een briefje in de hand. Ja, nee, maar, maar. Het zou toch je, uh, zonder, uh, zou zou mooi zijn als je het zonder gemeentefinanciën zou kunnen doen? Dat zou mooi zijn. Ja. Maar ik vrees dat we dan... dan uh, uh, we zitten natuurlijk wel te kijken naar fondsen en zo. Maar... Ik vrees dat we toch wel te biechten zullen moeten bij de gemeente. Maar dat is nou, ik niet... Ik denk dat de gemeente gewoon één van de partijen zou moeten ja, één zijn. Van en, de partijen. En, kijk, nou, je, je biecht dat... als je zonde gedaan hebt, bij mij weten. Maar als je nou eens probeert niet te zondigen. En dat doe ik regelmatig mijn best. Aan de gemeente 10 euro te vragen. <laughs> nou, nee, maar de, ja. we zijn daar nog mee bezig hoe we dat aanpakken. Ja, we zijn er mee bezig. Maar het is en een en initiatief uh... van onderaf. En het leuke ja. is dat je het dus ja. gedaan moet krijgen dat burgers, bedrijven en instellingen mogelijk en de gemeente... Ja, ja. een bijdrage leveren. En als dat lukt, zouden we dan hebben we natuurlijk ja. een hele mooie ja. mooi voorbeeld in Brabant. En in het kader in van die kennis ja. zeggen hoe je een plantje zet... dat ja. kunnen misschien een aantal... En we hebben onszelf ook een beetje een tijdsdruk gegeven... omdat je zegt, het is een tijdelijk plan... Ja. dan moet je daar nou ook niet drie kwart jaar over gaan koffie zetten... en zeuren en doen. Dan moeten we proberen om een beetje door te pakken. En nou, ik heb vanmorgen collega Jan nog even gesproken... Ja, in de rokershoek, daar moet je een beetje bij praten... En, en, uh, is collega Jan voor de luisteraar. Uh, er Met is wethouder van Jan, neem ik aan. Jan van Groenendaal, uh, wethouder, die gaat over het uh, stenen en het uh, gedoe. En die vind je in de rokershoek. Ja, dat had ik natuurlijk niet moeten zeggen. Nee, maar ik, ben, ik vind het ook belangrijk niet zozeer dat we het gezamenlijk doen. Dus de burgers, de instellingen, maar ook de gemeente. Want daar zit natuurlijk een hoop kennis. En, en uh, het is natuurlijk een beetje raar. Ja, ik vind het voor mij tegenstrijdig, maar misschien omdat ik dan te veel er komt... om te zeggen, nee, we lopen er met een boog omheen. Maar ik vind wel dat we het... zelf helemaal goed moeten regelen. En ik heb wat dat betreft echt vertrouwen... in die handige uh, hoveniers. Uh, ja, hè, woensdag om 1 uur. En uh, de, het werkgroepje heeft wat aanvullingen... ook van ondernemende dames. kijk ook wel leuk. Dus, uh... ja, er zijn in Goorden een aantal bedrijven die echt een bijdrage zouden kunnen leveren. De Hoveniers, die hebben zich al aangemeld, maar ik denk ook aan staalconstructiebedrijven. Die zouden kunnen meehelpen ja. als we echt een mooi hek willen maken. Is het uh, inderdaad, uh, nou als de vorst uit de grond is, uh, de laatste vorst, uh, kun je dan beginnen? Ja, dan kun je aan gang. We kunnen we bomen gaan Het planten. is op geen enkele manier onderhevig aan goedkeuringen, aan, aan toestemmingen, aan, aan gemeentelijke leges en... en... Eh, daar zie ik heb twee hem. verschillende knikken. De ene knik, nee, de andere knik, ja. ja. Nee, er is een bruikleenovereenkomst gemaakt. Heeft de wethouder, maar ik heb begrepen verantwoordelijk dat die er nog niet ligt. Maar goed, vroeger ging dat ook vrij vlot. Maar er is in ieder geval een. Voor mijn vreemdtuin hebben we ook een bruikleenovereenkomst. En die was een vraag. Maar goed, ik heb alle vertrouwen erin, laten we het zo zeggen. De gemeente heeft een bruikleenovereenkomst. En de gemeente weet dat wij naar de geest van de regels zullen handelen. Uh, chef, uh, vertel eens uh, Wat is dat, gebruikersleden? Nou, uh, laat ik zeggen uh, Om te beginnen uh, Even kort reageren op wat ik hoor uh, Om te beginnen um, Denk ik dat uh, Marije het terecht zegt uh, dat de eerste optie voor de gemeente natuurlijk is het ontwikkelen van die hoek. En dat heeft de raad ook uh, wat dat betreft uh, bevestigd door het college aan te sporen om daar ook uh, hun best voor te doen. Dat is één. Twee, ik moet zeggen ik deel het enthousiasme op een heleboel punten die ik hier hoor. En uh, dan moet je proberen zo goed mogelijk in banen te leiden. Uh, Edoch, het is uh, ook van belang dat je je realiseert dat we uh, praten over de grond van iemand anders. Ja. Het is de grond van lijstromen, Dus het is vanzelfsprekend, wat mij betreft, dat lijstromen daar uh, uh, toestemming voor moet geven. Ik zal het maar heel simpel zeggen. Die toestemming moet goed geregeld zijn. Dat willen ze zelf ook. Ik heb ja. ook een reactie gezien van, van lijstromen, een terechte en uh, ook te verwachte reactie van lijstromen Die ook in principe de bereidheid heeft getoond om hier aan mee te werken. Voor de korte termijn. Hè? Ja. Als, als het nog, wat even, nog even zou duren. Maar niet te min. Kun je pas echt een overeenkomst maken als je weet wat voor overeenkomst het moet zijn. Dus ik zou de beide initiatiefnemers, als ik jullie even zo mag noemen. Misschien zijn er nog meer mensen die dan tekort hoeven zo maar goed te claimen. Jullie even als uh, initiatiefnemers willen aanraden om zo snel mogelijk een verzoek bij de gemeente te doen. Een officieel verzoek bij de gemeente. Zodat we daar officieel ook op kunnen reageren. Met dat verzoek, met jullie plan, kunnen we dan ook bezien. Of zo'n concept, wat er natuurlijk al wel ligt. Uh, hoe dat moet worden uh, aangepast aan jullie uh, plan. Om met woonstichting. Een, een overeenkomst te sluiten, onder welke... en dat hoeft volgens mij niet uh, in, in zes en uh, naar de notaris weet ik het allemaal... maar dan moet we wel eventjes een, een afspraak maken... met een handtekening of een stempel erop van uh, zo gaan we het doen... en daar kunt u op rekenen. En dit, wat mij betreft lijkt het zo dat die uh, overeenkomst moet gaan... tussen de gemeente en de woonstichting en vervolgens tussen ons en, en u. Ja. En je? waarom... Uh... Als, om bijvoorbeeld, nee, ik kan me bijvoorbeeld even heel even goed voorstellen. vraag even duidelijk in. Zij moeten dus iets indienen bij de gemeente. Ja, zullen, maar maar niet tegelijkertijd bij de Woonstichting. Nee, nee, nee, nee. ik denk dat wij dat moeten De Woonstichting zal dat ook aan ons vragen. Ja. Denk ik. Want ja, ja, stel ik je voor dat er dadelijk wel een, een ontwikkelaar komt die wil bouwen. Dan zal de Woonstichting die grond willen vrijmaken. En er ja. zal, om maar eens één onderdeel te noemen. Dus er zullen misschien nog een paar zijn. Dan zullen ze met ons willen afspreken. Wij willen dat die grond weer, als wij het aangeven, binnen zes weken of binnen acht weken weer. Maar dat is onze gedachte ook. Iets, gaan we dat kan uit, een, is een uitgangspunt. Ik, ik, ik noem nou maar wat. He. Weken nee, maar misschien dat is zeggen zij 14 jaar. En weet de woonstichting al wat ze er dan neer willen zetten? Nee, dat weet ik, niet. Ik, nee, dat, dat uh, weet ik niet. Maar nogmaals, he, laat ik kort zijn. Nee, ik nee, heb gezegd wat zijn. ik zei, maar laat nou snel dat verzoek bij ons komen. Even officieel verzoek. Ja, maar dat heb ik verzoek. vanochtend gehoord van de okay, collega. Dus, dan kunnen uh, we daar in gang zetten. Maar als dat verzoek binnenkomt en het wordt in gang gezet, dan hoeft dat geen maanden te duren. Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik weet niet of alle onderdelen... of daar hindernissen voor zitten... of dat er weet nee. ik, ik, dingen goed geregeld moeten nee. zijn. blijf ik even bij het. die, die nee. bouwvergunningsplichtig zijn. of zo. Nee. Dat, nee. Ik hoop nee. maar dat het goed nee. gaat. Ik had bezwaar getekend tegen mijn WOZ. Ik kreeg een brief terug. Weet je wat erin stond? We hopen u in dit kalenderjaar te beantwoorden... <laughs> Dus ik hoop dat het jullie niet zo verhaalt. Nou, ik heb in het uit het verleden over dit soort zaken, heb ik hele goede ervaring met de Hoogstichting. Omdat dit natuurlijk in hun ook visie is, ook ja. de buurt verbeteren. Laat onverlet dat het peperdure grond is die natuurlijk bebouwd moet worden. Daar begin ik ook mee, want dat is gewoon absoluut uh, niet buiten kijf. Maar bijvoorbeeld de tuin van Mainframe hebben we op deze manier toch buitengewoon eenvoudig in bruiklijn gekregen. Zonder voorschriften wat er wel en niet mocht. Maar wel dat je dus inderdaad afspreekt dat er geen overlast. Nou, afijn, zoals wij net de mensen onder elkaar met elkaar omgaan en met onze spullen omgaan. Nou, dat is het hele verhaal. Ja. En wat de tekening van de tuin is, eigenlijk daar staat niks in waarvan je zegt het is hoger dan 1,50. Is dat ook een... Victor, is dat ook een... 1,50. Ja, oh, je moet er overheen ja, kunnen ja, kijken ja, voor het verkeer. dat is wat Dus een vogeluitje zou niet ja. hoger dan 1,50. Ja. Ah, in ieder geval, ja. uh, het wordt dus allemaal eroverheen. Ja. En waarom een mooi nieuw hek? hek kan je toch een stukje afzagen neerzetten? Nou, dit is zo'n gaashek. En je ziet het aan de kant van de hovel. Het slingert aan alle kanten. Het is echt heel kwetsbaar. En het is eigenlijk niet zo fraai. Maar goed, het hangt van het geld dat Het er een Het hangt van de donor. Het het bestaande hek in dat plan weg. Uh, nee, er komt wel een hek terug en dat hek is wel belangrijk in verband met. Uh, of, of, dat of het hek blijft. Victor, wel een ander hek. Of er komt een ander hek, een mooier hek. Een mooier, hek. een mooier hek. Oh, dat ja. is maar het is puur afhankelijk van of er voldoende middelen binnen te Hekken, halen zijn. Hekken zijn duurlijk mee. Hè? Ja, nee, maar dat is Krimonkjes ook weer. Is ook dat is het. net als, net als het de inrichting ook wel via bedrijven en sponsoring uh, te realiseren. Ja, ja. Ik geef er ook nog niet op. Ja. Nou ja. Uh, ik denk dat dat een, een, een aardig uh, een, een mooi plannetje is ja. en een, het zou nog best wel eens uh, een aantal jaren er kunnen liggen. Zeggen de, de, de economen niet uh, deze recessie die gaat uh, minstens tien jaar duren uh, voordat we hier uit zijn, zijn we tien jaar verder. Dan uh, zie ik daar dus de, de plannenmakers opnieuw komen. Uh, ...voordat je iets uh, ontwikkeld hebt, dan gaat er ook weer drie jaar overheen. Volgens mij gaat het vijftien jaar duren voordat uh, daar uh, iets staat. Dat hoop en dat verwacht ik niet. Hoop ja. en verwacht je niet. Waarom is dat op gebaseerd, chef? Op het feit dat ik nog wel eens wat mensen spreek die uh, belangstelling hebben voor allerlei locaties. En dit is er één van. Ja? Ja. Hebben we ja. belangstelling? Dat is ja. toch niet zo gek? Hebben we belangstelling ja. voor die locatie? Ja. Ja. Ja. <laughs> ja, dat, is dat niet ja. Nee, kan je ons niet goed voorstellen. Wij spreken veel mensen. En, uh, ja. Het is hun werk om daar ja. natuurlijk de, mensen ook ja. bij te zoeken. Dat moeten zij ook actief doen. Want dat is eigenlijk de opdracht van de raad in wezen ook Precies. geweest. Hè? Kijk, ik, ik, ik, uh, ik zat te mekkeren over die tuin en hoe het eruit zag. Maar dat is van een hele andere optiek. Maar het kerndoel van de raad is in wezen: wethouder, uh, loopt u vuur uit het sloffen om daar een zinnige bouwing, bebouwing en een betaalbaar voor alle partijen te realiseren. Eerlijk gezegd, ja, Dat is zijn maar, kernopdracht. Jawel, maar de, de wethouder die kan hier toch niet de economische crisis van Nederland en van Europa van nou. dit werelddeel gaan bestrijden. Nou, nou, nou. Ja, dat nou. nou. Ja. Nee, dat Mooi, is natuurlijk dat onzin. Dat. Maar dat, dat neemt niet weg dat Goorlen uh, ook voor ontwikkelaars een aantrekkelijke plaats is. Ik zal niet zeggen dat dit een makkelijk stukje van Goorlen is, midden in het centrum. Uh, mevrouw van Kempen, dat gaf er net al uh, aan. Het is een heel uh, dure grond. Uh, dus het is niet zo makkelijk om daar iets te ontwikkelen wat uh, en uh, ...stedenbouwkundig past en qua gebruik past en betaalbaar is... ...en dat ook nog eens een keer de grond daarvan betaald wordt. Dat is niet eenvoudig. En een parkeeropdracht niet te vergeten. Ah, want die hangt er ook nog steeds, die hangt er ook nog steeds aan. Dus uh, dat is Onbeleid. niet eenvoudig, maar ook zeker niet onmogelijk. Daar ben ik van overtuigd. Want daar, daar is de wethouder hm. druk mee doende natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. Nou, dan gaan we nu naar de muziek. We zullen zien, we zullen zien, ja. Hè, ja. zei de blinde. Vrijdag toen het mooi weer was... Een leuk muziekje uitgezocht voor nu, Le printemps van die leuke vrolijke zangers. Maar nu ben ik meegebracht. my baby it's cold outside. the uh sea -huh. Kringen. En wij gaan verder met, chef Verhoeven, over de 100.000 uh, inwonersgemeentes. Hè? Uh, chef de burgemeester van Oosterwijk, die, die wist het al. Hè? Oosterwijk, Grolen, um, Hilvaanbeek, uh, Esbeek... Riel mag... Uh... Riel zat er niet bij. Dat was het probleem. Um, je zag daar um, in uh, het Midden-Brabantse uh, allemaal die, die, die uh, ovalen getekend... Uh, welke gemeentes uh, er allemaal uh, uit naar voren zouden kunnen komen. Uh, hoe wordt uh, hier eigenlijk op het gemeentehuis gereageerd... op het, uh, op het voorstelletje Als van uh, de Oosterwijk? Als ding startding wil ik dan zeggen... dat ik ze heel de artikel in de klant over het standpunt van... Horen, absoluut niet duidelijk vond. Dus misschien kun je dat ja. in je beantwoording meenemen. Dat vond ik zo'n bibelig standpunt. Gaan we gaan ja. er raad vragen overstellen morgen. Hmm. Oh, dus ik ben niet de ene. Bibelig standpunt. Nou, chef die kan. Nou, door... laat ik zo beginnen. In mijn vorig leven, toen ik nog helemaal niet in het gemeentehuis kwam, behalve voor af en toe één keer in de vijf jaar mijn paspoort op te halen en ik voor de klas stond. Dan euh, liet ik me nog wel eens ooit ontvallen tegen leerlingen of tegen collega's die zich ergens druk over maakten. Luister, je moet je niet druk maken over het weer en over Den Haag. Dat zijn namelijk twee gegevens, daar kan je niks aan doen, dat overkomt je. Ja. Nou, dat kan ik me nu niet meer permitteren. Want nee. als er in Den Haag wat gebeurt, heeft dat gevolg. En wij zijn als gemeentebestuur, en ik zou daar de raad onmiddellijk bij willen betrekken als een totaliteit, zijn wij verantwoordelijk om daar zo goed mogelijk op te reageren. Dus vandaar dat we daar wel degelijk een mening over hebben. En nadrukkelijk nog een keer samen. Um, wij zien door uh, omstandigheden nog even los van wat men in Den Haag vindt... en nog los van wat een, een nieuwe minister die dan aantreedt uh, daarover uh, in zijn brieven schrijft... zien wij natuurlijk door gewone autonome ontwikkelingen die je elke dag in de krant en, uh, ziet en op televisie ziet... Uh, zie je aankomen dat op een aantal terreinen gemeenten gedwongen zullen worden... Simpel alweer vanwege het feit dat ze een aantal taken toegeschoven krijgen die vroeger elders uh, gedaan werden die de gemeente nu moet gaan doen. Denk aan thuiszorg, denk aan jeugdzorg enzovoorts. Die moet je gaan doen. Dat geeft een grote verantwoordelijkheid. De vraag is, hè, dat is nooit de, de core business om maar eens goed gehoorlijk te praten van de gemeente geweest, we moeten samenwerking zoeken. Uh, dat, uh, dat heeft ook met financiën te maken, dat heeft met efficiëntie te maken, met effectiviteit en noem maar op. Je moet samenwerking zoeken. Dat daar weg, achterweg komt ook van, en dat zou ook nog wel eens een keer van belang kunnen zijn. Als dadelijk gekeken wordt, kunnen wij uh, Nederland beter inrichten door bijvoorbeeld gemeenten te, samen te voegen. Dan heb je ook een verhaal naar mensen die over jou gaan praten. Luister, we hebben daarop geanticipeerd door het volgende met elkaar af te spreken als gemeente. We hebben een samenwerkingsband en dat gaan, we, dat gaan we zo doen. Heb je ook, dat zijn de motieven om daar zelf over na te denken. Ja. Daarbij heeft de Raad aan het college, vandaar dat ik zei samen... een aantal uitgangspunten meegegeven bij die samenwerking. En dat is het standpunt van de gemeente. En die, dat standpunt is... wij streven bestuurlijke zelfstandigheid na. Oftewel, het bestuurlijk zelfstandig blijven. Wij maken ons eigen beleid. Ja. Dat staat voorop. Twee. Wij willen dat de burgers van Goorlen... In de zogenaamde front office, Oftewel, het gemeenteloket moet in Goorle blijven. Mensen moeten in Goorle terecht kunnen met hun vragen. Moeten in Goorle hun paspoort af. Moeten in Goorle... Een, een Goorle gemeenteloket. Dat is twee. Ja. En drie. Als het over samenwerken gaat... Dan hebben wij op de eerste plaats... Voor ogen samen te werken met gemeenten... Die qua cultuurhistorische achtergrond... Iets met elkaar hebben. Mm. Ik zal het maar heel voorzichtig formuleren... En formaat, ja precies, ja, maat. de menselijke maat, dat, is, ja, dat noem ik dan maar een onderdeel ervan. En dat betekent dat je uitkomt bij een aantal gemeenten, zoals wij dat zeggen, onder de A58. Als je kijkt naar Baden-Nassau, Alphen-Kaam, Gils-Rijen, uh, uh, Oosterwijk, dat zijn, waar gesel onderdeel van is, dat zijn zo'n gemeenten die daaronder zouden kunnen vallen. Aanvankelijk hebben wij een post gesproken met de drie gemeenten die ik als eerste noemde, Alphen-Kaam, Baden-Nassau en Gilserijen dat heeft er niet geleid dat we alle vier een, een uitgangspunt konden uh, zetten van daar willen we naartoe. Hè? Met name, ik kan het rustig vertellen, Gilserijen was er heel uitgesproken in. Wij wilden dat wat voorzichtiger en geleidelijker aanpakken. Niet in een valkuil lopen waar je dan vervolgens weer op terug moet komen. Maar laten we dat heel voorzichtig formuleren hoe we dat gaan doen. Wel met het uiteindelijke doel om vergaande ambtelijke samenwerking te bereiken... om die efficiëntie en uh, effectiviteit te bereiken. Goed, dat is niet gelukt omdat Gilserijen vond dat dat te langzaam ging ik naar hun zin. Of in ieder geval... ja, ik, ik, ik druk nu in één zin uit... waar we natuurlijk een hele avond over vergaderd hebben. Maar daar komt het wel in feite op neer. Vervolgens is de gemeente uh, uh, nog steeds van zin... en in gesprek met Alphen en Baarden nassau om te kijken wat dan wel. Maar die zijn ook een beetje tot elkaar veroordeeld. Die willen ook niet zomaar... Uh, hun, hun contacten met Gilserijen daarvoor uh, opgeven. Maar tegelijkertijd... Zijn we mede door de opdracht van de Raad. Maar ook omdat wij ook zelf het initiatief al wel hadden genomen voor gesprekken. Met Hilvaar en Beek ook in gesprek. Of met, met, met Oosterwijk in gesprek. Meer om te kijken op welke onderdelen van het gemeentelijk beleid zou het logisch zijn dat wij elkaar opzoeken. Zou het logisch zijn dat wij elkaar kunnen vinden. En welke terreinen... onze cultuur dat zie ik Ja aan. nou cultuur, dat is wel dan meer het formaat en ja... Dus de schaalgrootte zit je toch aardig... Nou, dat, die, het dat is komt wel ook een beetje... Type, nou, ik ja. vind dat toch niet... Maar, maar zou je met, met de ene satelliet, een gemeente... een satellietdorp hè, teg, ja. tegen Tilburg aan, die, die maar daar ook weer... Zou je, zou je met, met voor, voor, het, voor één beleidsdossier met, met deze gemeente en voor een ander beleidsdossier met een andere gemeente kunnen samenwerken? De beurt, ja. Ja. Dat denk ik zeker dat dat, dat kan. Zou, dat zou zeker kunnen. Nou, ja. Ja. Dat gebeurt er ook op een ander front al, eigenlijk. Ja, inderdaad. We werken op verschillende. ...verschillende terreinen samen met bijvoorbeeld ook met Tilburg... ...om nou waar eens wat te zeggen. Ook, ja. Maar uh, ook wel met andere gemeenten. Maar nou even terug naar het krantenbericht. Kijk, als de burgemeester van Oosterwijk vindt... ...overigens, dat heb ik begrepen... ...want ik bij het eerste bericht trok ik mijn wenkbrauw omhoog. Maar de dag daarna stond er weer een stuk over in... en die gaven eigenlijk de antwoorden op wat ik zelf ook vond. En daarin stond nadrukkelijk, naar mijn smaak... wat onze burgemeester daar heeft ingebracht. En dat klopt met wat ik nu zeg. Dat zijn de uitgangspunten, de randvoorwaarden... die de raad ons heeft meegegeven. En de burgemeester van Oosterwijk, die heeft, naar mijn smaak gezegd... mocht het provinciebestuur of mocht iemand vanuit het Rijk ertoe overgaan... om ons gedwongen een 100-plus gemeente te maken... Dan stellen wij ons voor dat wij hier met deze gemeente gaan samenwerken. In dat geval. Want ik ga ervan uit dat uh, Hans Jansen, uh, de burgemeester, weet wat het uitgangspunt van Goerle is. En ja. dat is geen bestuurlijke fusie. Nee. En wat mij betreft dus ook niet. Mm -hmm. Maar wordt uh, Gilserijen dan ja. eigenlijk zo vlug, ineens? Wat? Gilserijen, zeg jij, die ze houden de, ja. de boot af. Hè? Of zeggen misschien ze Nou, Gilserijen die wilden aanvankelijk... Uh, dat gevoel hadden wij. Uh, uh, sneller en verder uh, uh, gaan qua afspraken dan wij wilden. Ik heb u net verteld dat wij proberen dat goed... Uh, we ja. kunnen dat maar één keer goed doen. Hè? En ook ja. één keer fout. Je moet dat nou, naar mijn smaak een beetje organisch laten ontstaan. En niet nu al uh, zeggen we uh, precies hoe het moet. Je, je kan daarmee beginnen. En daartoe hadden we ook... Uh, uh, hulp uh, gezocht, uh, mensen die, die zo'n proces al vaker hebben begeleid. Wat zou je dan als eerste moeten doen? Welke valkuilen moet je niet ingaan? De drie andere gemeenten waren het er ook over eens dat je dat via een geleidelijke weg moest doen. Dat wil niet zeggen dat je daar vijf jaar over moet doen, maar wel stappen zettend tot ja. een bepaalde... waarbij je ook steeds de raden mee kan nemen, de organisaties mee kan nemen... een aantal uh, voor de hand liggende onderwerpen als eerste nemen... ICT, personeelszaken, hè, dat, dat, en zo groeien naar eventueel een, een ambtelijke fusie. Dat was wat ons betreft niet uitgesloten. Nee, nee. Maar eh, te snel en te ver, dat vonden we even niet goed te behappen. Dus wat dat betreft, en omdat we daar niet snel genoeg in mee wilden, heeft Gils gezegd, nou, dat lijkt ons niet te weg. En wat gaat Gils dan doen in een eentje? Dat weet ik niet. Ik denk Gils ook nog steeds gesprekken voert met Alverkaam en Bader Nassau. Maar ook met Dongen. Ja. En, dus, en dat ja. is weer helemaal ver van ons bed, dus dan, dan, ja, dan, dat denken wij niet, voor ons geen begaanbaar pad. Nee, nou, uh, eens even kijken, wat uh, was die vraag die op mijn lippen brandde? Uh, die samenwerking, die, uh, die is nodig. Die uh, is nodig omdat er straks taken, taken worden overgeveld na, naar de gemeente... Uh, voor die taken is het nodig dat, dat uh, er uh, nabijheid is, als het gaat over uh, toewerk, toewijzen, werken naar, naar werk, uh, die, de jeugdzorg en, en al die. Uh, maar, maar het gekke is dat, dat uh, de, de, de, de minister nou redeneert, daarvoor heb je uh, grote gemeenten nodig, zelfs heel grote gemeenten, waar, waar die afstand weer, uh, weer wordt ingebouwd. Dus, dus dat is een rammelende argumentatie. En dan krijg je weer de omgekeerde cyclus, want dan krijg je weer schaal. Ja, dat, dat denken wij ook. Dat zou je kunnen zeggen. Uh, wij vinden het heel belangrijk dat uh, laten we zeggen, de, de, de, de sfeer, de schaalgrootte, de menselijke maat... beter bewaard kan blijven door uh, uh, ja, de gemeentegrootte aan te houden zoals hij nu is. En dat wil niet zeggen dat je niet een organisatie kan maken... of dat je uh, samenwerkingsvormen kan vinden... waarbij je toch wel, ik herhaal mezelf, effectiviteit en efficiëntiewinst kan boeken het goedkoper kan doen, minder kwetsbaar kan zijn... minder afhankelijk van bijvoorbeeld een gemeente... We hebben op een bepaald terrein misschien één ambtenaar voor een bepaalde zaak. Ja. En, en dat heeft Alphen Kamer ook. En dat heeft eh, baden ook. En dat heeft Oosterwijk ook één. Misschien kunnen we als we samen doen, samen wel met twee doen... dan hebben we A, twee mensen minder nodig. En bovendien als er één ziek is, hebben we er nog één. Snap je? Ik, ja, ik leg ja. het maar even op zo'n Jan Boerenfluitjes uit. Maar daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. En daar kun je naartoe groeien. dan kun je dus, als je dat slim aanpakt, denk ik... Kun je daar wel winst boeken. Maar, en dan heb je uh, toch uh, nog, steeds, ben ja. je nog steeds het aanspreekpunt in Goorle voor de Gorenaar. Ook of dit Rielenaar. plan uh, zal niet doorgaan. Hè. In de NRC Hansblad van vandaag staat een uh, beschouwing van uh, Elzinga, die hebben we wel eens vaker uh, gehoord oh ja, als het over. Uh, heb heb jij dat gelezen? Die ja. zegt uh, in uh, uh, november, dan valt het kabinet. Kabinet, kabinetscrisis in november 2013, oorzaak Eerste Kamer. Uh, hij zegt het zal nog een halfjaartje goed, goed gaan met die koehandel, uh, maar dan, uh, dan gaat het uh, goed mis. En waarom gaat het goed mis? Omdat dan de, de, de, het gaat broeien, die gemeenteraadsverkiezingen 2014. Ja, uh, uh, dat, dat, uh, dat gaat dan uh, allemaal uh, komen. En, en uh, hoe gaan uh, de partijen zich daarop uh, stellen? Uh, je kunt je voorstellen dat, dat, dat de twee coalitiepartijen uh, daar heel, heel slecht gaan uitkomen. En, en dat, dat de alle wat de oppositie is uh, uh, makkelijk schieten heeft op, op zo'n slecht plan. Dus, dus uh, dat, daar durven ze niet mee uh, verder te gaan en uh, het, het kabinet zal vallen. Was er niet ongeveer de redenering hier... Uh? Er was ongeveer, ik heb het net zitten uh, Ja, Ja, ik ja, heb het net zitten ja. ja. En Het, ja. en het, ja. het ja. negatieve, ja. inderdaad. Ja. Je kunt wel optimistisch zijn, maar ze hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Nee. En tegen de gemeenteraadsverkiezingen, waar altijd toch de landelijke invloed groot is, hoe je het ook bent of keert, behalve in Riel natuurlijk, uh, bij lijst Riel, dat gaat het gewoon door. Maar de gewone landelijke partijen daar, worden daar zwaar door beïnvloed. Dus zullen ze ongetwijfeld uh, gaan scoren voor de gemeente. Ja. Maar Marij, welke partij wil nou graag in zo'n crisis gaan gaat altijd... Je, je, je, je, je doet nooit iets goed hoor. Nee, goed doe je het nooit. Maar je zou natuurlijk je wel kunnen voorstellen dat er een gezamenlijke opvatting wordt ontwikkeld. Waar ik wel eens terug van word. En dat is inderdaad met de economie. Dat we dus allemaal maar door moeten. En groter en meer. Terwijl ik op een gegeven moment denk van. Kijk nou eens hoe het anders kan. Slimmer. De mensen zijn uitgekregen. Ja, maar dat nou. is in november 2013 echt nog niet allemaal bedacht. Ze zitten allemaal nog met de waan van de dag. Ze zitten allemaal nog steeds meer stenen te stapelen als ze de kans krijgen. Want het wordt heel droevig dat het niet kan. En wij in Goorland doen het goed. Want bij ons gaat het dan, denk ik... Redelijk naar behoefte ook. Dus er is wel getemperd in onze bouw. Als ik het verkeerd zeg, moet je zeggen: weghouden. nee, dat klopt precies. Nou, klopt precies de ik denk meteen aan het eerste besluit dus, dat we ja, nou, genomen hebben. Ja, de sportvelden ja, niet te bebouwen. Er komen de verkiezingen en dan valt dit en valt dat. Nou, ik ja. zie nog niet dat. enig, maar misschien alleen de SP, maar dat verder iedereen heel graag aan die knoppen gaat zitten draaien hoor. Dat zie ik helemaal niet zitten. Het is toch zo'n rot tijd om het is een die klus te nemen. Hier... Ja, maar een zichzelf respecterende partij... dan heb ik het over landelijke partijen nu. Ja, ja, ja. Die, ja, nee. moeten toch, die mogen daar niet voor weglopen. Die moeten uitstralen. Naar mijn smaak... Ik ja. zal hem eens opgeven. Ja, die moeten uitstralen... dat gaan wij oplossen en dat gaan we zo doen. Ja. Oh, te veel en worden. dat mag je van een politicus hier, verwachten. Nou, en wat we de ik, laatste ik zal... jaren zien is ja. dat mensen... de politici die, die, die, die gokken even... wat zullen de meeste mensen vinden... en uh, wanneer zullen ze het meest op mij stemmen. Ja. En dat gaan ze dan uh, vertellen. Ja, dat ik nou. vind het andersom moeten doen... Ja. En ja, nou, laat mij als lokaal nou maar eens een keer vrij praten. Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee. Eh, eh, Die mensen moeten zeggen: luister, ik ga het zo doen, volg mij of volg mij niet. Ja, daar ben ik het nou, mee. En, en dan graag nog probleem. wat betere wat argumenten en, en uh, wat, uh, een wat ja. beter plan. Want hier, Chavann, die schrijft hier. Heel handig. Nieuwe raad kiezen, colleges van BMW en ambtenaren rondhustelen, nieuw stadhuis vinden en inrichten. Intussen de burger zonder haperen bedienen in crisissituaties. Jeugdzorg, psychiatrie, thuiszorg. Het zijn geen liefhebberijen die je een jaartje kan missen terwijl je stadhuis wegens verbouwing even niet thuis geeft. Ja, ja dan is het, dat, dat tragiëc, is natuurlijk. Dat is de tragiek van ons systeem. Dat ja. je om de vier jaar wordt er landelijk... Uh, ja, het jaar voor de verkiezingen, bij wijze van spreken, zit iedereen bevroren en wil men korte termijn scoren. Maar wat eigenlijk nu, en dat zegt chef terecht... dat je zegt van niet het, uh, jij een hap en jij een hap... maar dat er een gedragen opvatting is hoe het anders en slimmer zou kunnen. En ik denk dat dat hoog tijd wordt. Ja, is en, iedereen uh, het mee eens. Ja, maar, maar om, je moet mensen kunnen overtuigen. Je moet mensen kunnen overtuigen dat het anders kan. En dat het anders moet eigenlijk. En we, we hebben inderdaad, het is net wat je zegt Marije... we leven in een tijd waarin mensen nog alleen maar kunnen denken in patronen zoals we die gehad hebben. Ja. Doorgroeien, doorgroeien. Ja. Uh, vastgoed als altijd uh, in waarde aan het vermeerderen. Ja. We hebben nou te maken met krimp in Nederland. Dat is een groot probleem. We hebben te maken met uh, het achteruitgang van, van middelen. En, en er moet op een creatieve manier omge, omgegaan worden. Echt, echt. De verbeelding moet weer aan de macht komen. Gewoon. Het is, in dit opzicht is het gewoon hoog, hoog uh, nodig... Dat, dat er mensen met visie komen... en die dat ook kunnen uitdragen, toch? Ja, Mag ik er nog eens wat aan toevoegen? Ja, Want dat brengt mij... eens... dit, dit gesprek brengt ja. mij ineens toch wel op een gedachte... vanwege de vraag die, die jij stelt, Els. Over eh, we, we, wie wil er nou toch besturen? Wie wil er nou toch regeren? Als je ziet inderdaad dat eh, het, het, het, het effect is van... kijk eens, eh, wie, eh, wie zou op mij stemmen wanneer ik wat zeg? Eh, en niet eh, het, eh, het voortouw durven nemen. Als je nou kijkt naar een gemeente als Scholen En nou niet voor het een of het ander. En het gaat niet over dit college. Maar ook over het vorige en het college daarvoor. En waarschijnlijk die na ons komen. Ook. Als je dan ziet wat gorelt op deze schaal. Wij zijn een kleine gemeente. Middelgroot noemen wij onszelf. Maar in feite met 22.000 oh hebben we een, ja, een, ja, een, ja, een kleine gemeente. Ja. Wat wij presteren. Dat is eigenlijk met relatief amateurs, dus ik bedoel het in de goede zin van het woord. En niet alleen liefhebbers, want nee, we hebben een hartstikke goed ambtelijk apparaat die ons wat dat betreft ja. overal ondersteunt. We hebben, eh, hoewel het ook wel eens een keer het hart tegen hart kan gaan, hebben wij een begripvolle eh, situatie als het gaat over eh, verhouding tussen raad en college. Daar ja. vind ik niks mis mee. Wat wij als scholen ja. de afgelopen tien jaar, laat ik die nou maar eens pakken, gepresteerd hebben, dat is bijna onovertroffen. Dat moeten ze in Den Haag nog maar eens een juist, keer juist, juist, voor elkaar juist, juist, krijgen. Het is eerder een pleitooi ja. voor de ja. schaal ja. van 25.000 dan van 100.000. Precies. Je, je, je moet ja. Bouwen, cultureel centrum, wat, en noem wat, maar op. Wat op het Tilburg. gebied van zorg, Fysiek. sport... Alles, wat in Tilburg alles. een waslijst aan, aan blunders, aan, aan bestuurlijke blunders. Oh, uh, die waslijst, nee, dat was een al... vreselijke... Uh, maar ik denk dat die, dat die wel gelijk heeft. Dat, dat was toch allemaal... Dat kan ja, Maar als je in Gode ja. ziet wat wij... Maar dat is niet alleen zo over het gebouwelijke ja, ja, ja. verhaal. Ja, nee, maar het gebouwelijke verhaal, want inderdaad dat onzalige idee van het sportpark en Groter en Meer, nou gelukkig... en Tien jaar geleden was daar ja. best iets voor te zeggen, maar ja, dat kon maar niet meer. Het... En dan zijn we dus met z'n maar, allen. Maar als je, ziet Heb hoe je het? Raad en college. Ja. Zo verstandig om daarop terug te komen en het anders te doen. Ja. Ik vind ja, ja, ja. dat wij trots op mogen zijn, ook al is wordt er iedereen blij van. Ja, precies. <lacht> uh, ons subsidiesysteem, back to basics, mm -hmm. daar zitten haken en ogen aan. En niet iedereen werd er gelukkig van. Maar als je ziet hoe dat ontwikkeld is in samenspraak met de bevolking, met de, alle actoren in het veld, ik zeg erbij, er zijn ook uh, kinderziektes hoor. Dan staat, wij zijn nou het verkiezen... Die zullen we even niet benoemen nou, nee, nee, Nee, maar het, is wel zo, maar het is wel zo dat we dus nu, wij als gemeente, wat dat betreft, zeer voorlijk zijn in het systeem van subsidiëren van activiteiten en niet alleen maar stenen. En uh, ik vind dat dat eigenlijk ontzettend goed is. En dat realiseren wij ons in Goorlaijk te dat we wat dat betreft een aantal hele goede dingen hebben. De winst van deze avond, Marije. Ja. De dus winst van deze Dankzij de lo. Ja, ja, ja. Maar, ja. Ja, ja. maar ik vind het helemaal met jou eens. Ja. Ja. Want om eens een keer iets af te blazen, dat is ook heel goed. Hè? Ja, dat en dat, moet dat je ook doet, durven. doet bijna geen kip. Het sportparkverhaal, eerlijk gezegd... dat was eigenlijk van begin af aan laat ik zeggen, een uh, erg hooggegrepen idee waar eh, ik in ieder geval van begin af aan nog mijn twijfels behaald uh, maar daar, daar hoeft hij ook niet visionair voor te zijn er niet toe. Maar, uh, maar er zijn in het verleden ook uh, ideeën Kijk, niet alles is goed gegaan want in onze tijd van Goorland 62 moest de groene uh, verbindingse geledingszone tussen Tilburg en Goorland nog niet voorgebouwen nee, ja, ja, ja, ja. een mens kan ze kon niet keren en hij is voorgebouwd, ja, daar word je ja. ook niet blij van maar goed, ja. de paradijs is niet uit is een haak en oorl een en, en maar ja. ik vind dat wij het niet slecht doen Nee we doen het uh, heel goed en dat Maar zou ik ben wel zijn... benieuwd hoe die samenwerking Nou binnenkort tot uh, uh, stand komt Op het terrein van de zorg Van die thuishulpen En weet ik wat en, nou, daar en, is, voor is mijn collega... Maar dat lijkt mij nog heel moeilijk hoor dat is heel moeilijk, maar gelukkig uh, daar hebben wij, uh, wij, wij functioneren wij ook als gemeente in het uh, midden-Brabantse, in de hart van Brabant. Ja. De regio die samenwerkt zijn de gemeente rondom Tilburg, we zijn met z'n achter. Heus is laatst aangesloten, ik weet niet in hoeverre die al samenwerken. Maar uh, collega Sjaak Sperber is daar heel drukdoende mee om dat toch wel regionaal te bekijken. En ook daar ons allemaal aan elkaar vast te houden en daar een goede regeling voor te maken. Want we zien inderdaad uh, dat die verantwoordelijkheid die op ons afkomt heel groot is. Ja, ja. Daar komt ook wel geld mee, maar natuurlijk minder dan wat het Rijk er zelf aan uitgaf. Heb je wel zoiets? Ja, wij moeten het ook doen. Maar dan met, gemaakt, maar dan met 300, 300 geeft, miljoen minder. Terwijl ze er zelf 30 miljard voor uitgeven. Ja. Ja. Dus, dus uh, hebben ze altijd 16 miljard te veel uitgegeven. Ja, dan dat wij moeten dat goedkoper doen. En waarschijnlijk kunnen we dat ook nog goedkoper. Dan heb je weer een voorbeeld. Maar daarvoor zoeken we wel nadrukkelijk samenwerking met anderen. Want uh, ja, voor de mensen die het betreft is het natuurlijk van het allergrootste belang dat het goed gaat. Ja, als ik alleen al zie hoeveel. Alpha hulp of voeten tegenwoordig op straat staan. Ja. Dat is niet flauw en die krijgen nooit geen werk meer. Ja, Wees aan de ene kant ik. wordt gezegd Den Haag, ja, moet thuis hulp. Die moet minder. De de slachter, ja. En aan de andere, en andere man, kant moeten blijven. mensen thuis naar ja, is Onlogisch allemaal, onlogisch, ja. Ja, ja. Nou, daar zullen we het nog eens een keer over hebben, over dat gedoe. Tot maar dat uh, kun gaan. je misschien het beste doen als Brigitte hier komt, want ik begrijp dat we zo begonnen waren. Ja, ja, ja. ja. ja nee, maar aan, die ja, komt hier ja, ja. pas in, uh, misschien uh, wat dichterbij, in de september. september, is er nog niet, maar ik vind het wel uh, afstandig. Zoals uh, wel vaker als we uh, Marije hier hebben en chef, dan uh, komen we tijd tekort. Uh, ik ga nou uh, weer uh, eens een keer netjes uh, afkondigen, in plaats van dat we er middenin zitten. Wij danken. Marije de Groot, Chef Verhoeven en Victor Reetel Helmich voor hun bijdrage aan deze Goldse kringen. Het was zeer interessant. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.